Om die muziek misschien wat zachter, ik heb een stervende thuis. Riepbeelstraat. Ik ben blij dat ik er even uit ben, want het vreet aan je. Wij vinden het fantastisch hoe jij voor Frans zorgt. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe lang je dit moet laten doorgaan zonder er iets aan te doen. Op een gegeven ogenblik wordt het ontluisterend. Heb je daar al eens met zijn huisarts over gepraat? Die wil me zoveel morfine geven als ik hebben wil. Maar hij wil er niks mee te maken hebben. En Frans? Frans vindt dat ik maar moet beslissen. Je wilt er alleen maar eens over praten. Dat begrijp ik. Maar ik val jullie maar lastig. Je valt ons natuurlijk niet lastig... We zitten alleen niet in jouw situatie, dus we kunnen je heel weinig helpen. Natuurlijk. Dat begrijp ik best. Ik verwijt jullie niet. Wat is de uitwerking van morfine eigenlijk? Je hoeft alleen maar een overdosis te geven. Daar merk je niks van. En verdraagt zo'n lichaam dat? Een injection. Wat gek hè, dat hij ons een hand gaf. Dat doet hij nooit? of hij afscheid wilde nemen. telefoon gaat met Corin Meneer van den Maagel. Ik ben koning. Mm -hmm. Meneer koning is waarnemend directeur. Tot de dag dat u in functie treedt. Dan treed ik af. De bedoeling is dat je je eigen waarnemer kiest. Mm -hmm. Zal ik de leiding maar nemen? Ga, ja, u weet hier de weg. Dan stel ik voor dat we eerst het gebouw rondgaan zodat meneer van der Marel gelegenheid heeft om met de medewerkers kennis te maken. Daarna drinken we met de leden van de instituutsraad koffie in de collegezaal. Waarbij u eventueel vragen kunt stellen. Mm -hmm. Ja, dat lijkt me heel goed. Uitstekend. Goed. Dan beginnen we hier op de begane grond. Eerst iets over het gebouw. Er is een voorhuis en een achterhuis die van elkaar gescheiden zijn door een lichtschacht. Er zijn drie verdiepingen. Op de begaande grond zitten algemene dienst en een deel van de afdeling Volkstaal. Op de eerste verdieping zitten de directeur en de afdeling Volksnamen. Op de tweede zit de afdeling Volkscultuur. En op de derde zitten de rest van de afdeling Volkstaal. ...en een deel van volkscultuur en bronnenboek. We beginnen met de algemene dienst. Ik ga u voor. Mm -hmm. Dit is de keuken. Daar zit meneer Wichbold. Meneer Wichbold is concierge... ...en als gevolg van de bezuinigingen nu ook telefonist. Goedemorgen. Juist. Aha. Ja. En meneer Wichbold schenkt toch ook thee en koffie? Dat doet hij ook, ja. En dan is dit de administratiekamer. Met de heren De Rook en Pandé. De Rook heeft nog bij ons gewerkt. Dat heeft het voordeel dat hij volledig op de hoogte is. Aha. Uh, en dan gaan we nu via de hal naar de bibliotheek. Hé, uh, hallo, huh? hey, Dick. Hoe gaat het met jou? Nog wel gefeliciteerd, zeg. Dag meneer Meter, dag meneer Goslinga. Leuk dat u er ook bent. Zijn jullie al boven geweest? Nee, wij komen nog. Oh, gelukkig. Ja, dat komt. Ik kon niet zo gauw bij de kinderen weg. Want Frank had ook iets vandaag. Je hebt niks gemist. Tot zo dan, Dick. De bibliotheek is in het achterhuis. En dit is de koffieruimte. Die bevindt zich op de bodem van de lichtschacht. Onder een glazen kap met een loket naar de keuken. Vroeger was dit een bank. En dan komt u door deze deur in het achterhuis. Met de trap naar boven en de deur naar de bibliotheek en de tuinkaper. In de bibliotheek zit mevrouw van Iedigen. Ja, dit zijn de heren van, van de, de Margel, Metre en Goslinga. Agenen. En Hier staat toch maar een deel van de bibliotheek. Alleen de algemene tijdschriften en een deel van de naslagwerking. Voor een bibliothecaris is dat heel lastig. Er wordt wel eens te weinig rekening mee gehouden. Mevrouw van Iedergem zou het liefst naar een nieuw gebouw gaan... waar de hele bibliotheek in één ruimte zit... maar de afdelingen denken daar anders over. Er komt nog bij dat hier nooit zon komt. Dat maakt het nog somber ook. Een nieuw gebouw zit er op het ogenblik niet in. We hebben wel instituten die minder zijn gehuisvest. De meesten zijn heel tevreden. Uh, als u mij... Volgen wilt, dan gaan we nu door de bibliotheek, achter de koffieruimte om, weer naar de voorkant, naar de afdeling Volkstaal. Het aardige van dit gebouw is dat het vol verrassingen zit. Hm. Beste was, wij kennen elkaar al. Dag, meneer Goslinga. Dag, meneer Van der Marel. Hm. Uh, Huub, zou jij de heren op jouw afdeling willen ontleiden? Hier en dan ook op de derde verdieping? Dan gaan we vandaar weer naar beneden. En dan ook maar iets over de geschiedenis van de afdeling. Goed. Nou, de afdeling volkstaal dateert uit 1930. Is de oudste afdeling van het instituut. Oorspronkelijk heette het dan ook Bureau voor Volkstaal. Tot daar in uh, 1934, eerst als onderafdeling, de afdeling volkscultuur, bijkwam. Mm -hmm. Als u daar gaat zitten... Wil jij de deur even dicht doen Gerrit? als u zelf suiker en melk wilt nemen. Hm? Hm? Meneer van der Maarl. Laat ik beginnen met u hartelijk welkom te heten. U hebt zich in het afgelopen uur... een eerste indruk kunnen vormen van ons instituut. Als ik me niet vergis bent u hier nog niet eerder geweest... Ik kan me dus voorstellen dat u op grond van die indruk nog geen oordeel heeft kunnen vormen. Te meer niet omdat het instituut waar u vandaan komt in geen enkel opzicht te vergelijken is met het onze. Aan de universiteit is men gewend aan kortlopende projecten die snel tot resultaat leiden. Het is geen tijd voor risicodragend onderzoeken van de uitkomst onvoorspelbaar is. En er is even min tijd voor het opzetten en onderhouden van databanken die hun vruchten pas op de lange duur afwerpen. Als er naast de universitaire instituten geen onderzoeksinstituten bestonden, zou een dergelijke politiek van roofbouw onherroepelijk tot verarming en zelfs tot het einde van de wetenschap leiden. Vandaar dat het in de tijd een wijs besluit van het hoofdbureau is geweest om naast de universitaire instituten ook onderzoeksinstituten in te richten. Ons instituut is daar een voorbeeld van. U zult hier straks geconfronteerd worden met onderzoekmethoden... zoals de enquête en het interview... maar ook de exploratie van seriële bronnen... zoals de boedelbeschrijving en de stedelijke keuren... die zeer tijdrovend zijn... met voor universitaire begrippen zeer langlopende onderzoeken... en met databanken waarin veel tijd geïnvesteerd is... en nog veel tijd in geïnvesteerd zal moeten worden... Van een directeur vraagt dat inzicht, uh, en begrip. En vooral ook de bereidheid om die waarde met overtuiging tegenover de buitenwereld te verdedigen. Waartoe in deze tijd van bezuinigingen, tot mijn verdriet, soms ook het hoofdbureau behoort. Ik heb ondersteld dat het hoofdbureau een begrip heeft voor het instituut. U vindt dat terug in de profielschets van de nieuwe directeur en u zult begrijpen dat wij hier met meer dan gewone belangstelling naar de benoeming hebben uitgezien. Ik moet bekennen dat ik daarvan geschrokken ben. Ik heb meteen naar uw benoeming alles gelezen wat u tot nu toe geschreven hebt en ik heb daarin geen enkele affiniteit gevonden met het onderzoek of de onderzoeksmethode die hier verricht worden. Ja, nou ja, de manier waarop die hier presenteert. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, maar het is wel een handicap. Het betekent dat u de eerste tijd vooral zult moeten luisteren. Laat ik er meteen aan toevoegen dat ik geen enkele reden heb om te veronderstellen dat u dat niet zult doen. Wat dat betreft heb ik alle vertrouwen in het oordeel van de selectiecommissie. Van onze kant kan ik u de verzekering geven dat wij u loyaal tegemoet zullen treden. En u in het uitoefenen van uw nieuwe functie alle steun zullen geven die binnen ons bereik ligt. Ik wens u veel sterkte. Hmm. Ik wil hier toch wat op zeggen. Graag. U veronderstelt dat het hoofdbureau geen begrip heeft voor het instituut. Dat is een misverstand. Wij zijn van mening dat het instituut een belangrijke taak heeft te vervullen op het terrein van de wetenschap. Daarbij moet er evenwel rekening mee worden gehouden dat de tijden zijn veranderd. Het is niet meer zoals vroeger, toen alles nog kon. Cool. Wij zullen efficiëntere methoden moeten vinden om aan onze verplichtingen te voldoen. Wij leven in een tijd van bezuinigingen. Het departement is niet meer bereid om voedstootsgeld ter beschikking te stellen. Wij moeten daar rekening mee houden. En dat is de taak van de nieuwe directeur. Het hoofdbureau zal daar graag bij steunen. Wij verwachten dat het instituut daar begrip voor heeft. Ja, uiteraard. Dan heb ik u toch goed begrepen. Ik weet niet of er nu al vragen zijn. Dan sluit ik deze bijeenkomst.